Twee uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Er hoeven geen Nederlandse gevechtshelikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid vindt de helikopters nodig voor de veiligheid van de militairen. Ze kunnen worden gebruikt om Nederlanders te evacueren. Hennis zegt dat daarover afspraken zijn met Frankrijk. Het debat gaat later vandaag verder.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 Tijdens een benefietgala voor het ouderenfonds op tv hebben Gerard Joling en Gordon genoeg geld opgehaald voor bijna 68.000 uitjes voor eenzame ouderen. Ook hebben zich zo'n 6500 nieuwe vrijwilligers voor het ouderenfonds gemeld. Met het concert in Hilversum sloten de zangers hun programma Geer en Goor even geen cent te makken af. In Milaan zijn drie van de vier neergestoken Ajax-supporters... zo ernstig gewond geraakt dat ze in het ziekenhuis moesten worden geopereerd. Een van hen zou in de maag zijn geraakt. De supporters werden neergestoken tijdens een confrontatie... met aanhangers van AC Milan in de buurt van het San Siro-stadion. Daar speelden beide clubs voor een plek in de achtste finales van de Champions League. In de Champions League heeft FC Barcelona gewonnen van Celtic. In Spanje werd het 6-1 en daarmee pakte Barcelona de groepswinst in groep H. Ajax werd in Milaan uitgeschakeld. Het bleef 0-0 tegen AC Milan. En dat was voor de Amsterdammers niet genoeg om door te gaan. Ajax gaat wel door in de Europa League. Het weer, een groot deel van het land is het bewolkt met plaatselijk dichte mist. Vannacht neemt de mist langzaam af. Temperaturen liggen tussen de plus 2 en min 3 graden. Overdag droog en geregeld zon. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. My hits En je gaat nog veel meer van hem horen van de zanger die je net hoorde... Otis, de late great Otis. En je hoorde het liedje van hem, Wonderful World. Waarom meer van Otis komende nacht? Omdat het eerder gister, eerder gister precies 46 jaar geleden was... dat hij om het leven kwam. Het gebeurde altijd bij een tragisch vliegtuigongeluk. En er staat ook nog een andere zanger centraal... van wie je net het nummer hebt gehoord dat hij heeft geschreven... namelijk dat Wonderful World... Ook hem herdenken we, want van hem is het gisteren, precies 49 jaar geleden geweest, dat hij om het leven kwam bij een dubieuze moordaanslag. But I know A change gonna come Oh, yes it will I go to the movie And I go down downtown Somebody keep telling me Don't hang around It's been a long time And I know a change gonna come Oh, yes it will Then I go to my brother And I say, brother, help me please But he winds up knocking me 1964, want toen verscheen van hem de LP Ain't That Good News. Sam Cooke, die dus op 11 december 1974 om het leven werd gebracht. Zowel Otis Redding als Sam Cooke, die hoor je meerdere malen. In deze nacht klinkt anders. Goedenavond allemaal. En heb je genoten van zijn concert afgelopen nacht in de Ziggo Dome? Of niet, was het was niet afgelopen nacht, maar de nacht daarvoor van Van Morrison... I'm the het uur van de dag, dan wil je er wel eens over twijfelen. Wat was nu gisteravond precies? Als je hebt geslapen, dan is het weer een, op een ander moment... dan wanneer je niet hebt geslapen. Je hoorde in ieder geval Van Morrison dinsdagavond. Dat kan niet missen. Toen had hij in ieder geval een optreden een optrede in de Ziggo Dome. En op dit moment heeft hij even een paar weken rust Gaat die kerstdagen vieren. En na de kerstdagen gaat hij weer uitgebreid toeren. Maar dan voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Je nummer van zijn album Born to Sing No Plan B. Het 34ste album dat hij maakte. En dat uh, vorig jaar, dan heb ik er weer over 2012, werd uitgebracht. Close enough for jazz, hoorde je van Van the Man. Stroma, die was 2 oktober te gast in het ochtendprogramma van Giel...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 Formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hé, hey, tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas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 C'est parce que maman vieillit, tiens, pourquoi t'es tout rouge Bah reviens, gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes sains, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidabel, tu étais formidabel, j'étais formidabel, nous étions formidables. Wouhouhou, Drie Femmené, <rire> Hij ja, had de lollen op die vroege oktoberochtend in de 3FM-studio's... toen hij te gast was bij Geel. En daar zong hij zijn meest recente succes, Formidabelen. Je hoorde de uit Brussel afkomstige zanger Strohma. Maar er zijn wat problemen met dit liedje. Want dat Formidabelen, dat lijkt heel erg veel... op een liedje dat in 2006 al op de plaat werd gezet... Door het eveneens uit België afkomstige gezelschap Vaya con Dios. La <middels> Voor tes illusions ont perdu d'un débit stroominable. Tu pleures dans des bras inconnus, que tu crois charitable. Een pauvre fille qui se maudit, pour un pauvre diable. Voor een fils de salon, qui tue avec les mains. Een frimeur, un matchant, que tu avais trouvé beau. Voor een petit escroc. Qui t'a donné trop, qui t'a pas fait de cadeaux, tu t'as tourné le dos, incurable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, purée à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille anéantie, par un pauvre diable. Pas fait de cadeau quand tu me niet gehoord. Ik heb je niet gehoord. Ik heb je niet gehoord. Ik heb je niet gehoord. Ik heb je niet Pour un heb diable ja, is zit gejat of niet door doorstromen Je hoorde povere diabla en dat staat op een LP... die dus in 2006 is uitgekomen van Vaya con Dios. LP heet uh, Comment est venu... Maar ook dit is geen origineel. Dit is een, uh, een cover. En daar komen ze dan ook uh, ruiterlijk vooruit. Vaya Candios. Uh, Pover Diable, zo heet het dan in de versie van Vaya Condios. Maar het origineel is van een zang die afkomstig is uit uh, Puerto Rico, Don Omar. En hij heeft het ooit uitgebracht in uh, de Spaanse taal. En heet het uh, Pobre Diabla. Mm, die versie die zal ik volgende week laten horen. In ieder geval, uh, ik ben benieuwd of uh, Stroma uh, bedesa. Sabam moet komen bij de juristen van Sabam Bij een plagiaatcommissie. Die gaan dan uh, die twee composities uh, onder het vergrootglas leggen... en kijken of er sprake is van, uh, ja, van, van, van pikkerij en zo. <lacht> nou, wachten maar af hoe het ermee uh, afloopt. Ja, er was de afgelopen week dat overlijden van Nelson Mandela... En dat heeft in het verleden een hoop muzikanten geïnspireerd... tot het schrijven van een song over hem. Bekend is natuurlijk Free Nelson Mandela van de special AKA. Maar er zijn meerdere artiesten geweest die zich hebben laten inspireren... door Nelson Mandela. Onder andere de Simple Minds. En dit heet Mandela Day... Jim Kerr en de Zenen uit 1989. They say Mandela's free, so step outside. Oh, Mandela dead. Ooh, Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day Still the children know the story of that man And we know what's going on right through your life Simple Minds in 1989 en dit werd geschreven en opgenomen... naar aanleiding van de 70ste verjaardag van uh, Madiba. Dit Mandela Day en de gelegenheid van die 70ste verjaardag was er in het uh, Wembley Stadium... 11 juni 1988, ook een uh, heel groot concert waaraan talrijke uh, grote artiesten hebben meegewerkt. In ieder geval ook uh, de Simple Minds die hier hoorden met Mandela D. En die Simple Minds, die bestaan nog steeds. En die gaan komende zomer optreden op het Bospop Festival. Het optreden zal plaatsvinden op 12 juli. En ze zullen dan uh, die avond de hekkersluiter zijn. Het festival duurt trouwens twee dagen. 12 en 13 juli, boswop in de weert. dat je aan het uh, zappen bent en denkt van er is weer niets op de buis... maar er zijn af en toe van die momenten dat je ineens blijft hangen. En dat gebeurde mij afgelopen zondag. Toen bleef ik ineens hangen bij het Belgische Canvas... en die hadden een documentaire over de Braziliaanse zanger Tom Zie. Moet je eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord, maar de man is al aardig gebleven. Hij al dik in de zeventig en hij is nog steeds uh, heel populair in eigen land vooral. En hij is jarenlang in de onbekendheid gebleven, maar het was David Byrne voor een van de Talking Heads. David Byrne, die David Byrne, die uh, op zijn ontdekkingsreis naar uh, muzikale attracties uh, een cd'tje tegenkwam van die Tom Zee en heeft dat in uh, de privésfeer vaak gedraaid. En op een gegeven moment heeft hij ook naar buiten gebracht... dat het toch wel heel bijzonder was. En op die manier is die uh, Tom Zee bekend geworden. En zodoende is er ook een documentaire van hem gemaakt... die afgelopen zondag dus te zien was geweest op uh, de Vlaamse televisie... en waarbij ik dan uh, toch ben blijven hangen bij Tom Zee... die ik het dan nu ook heb laten horen. Tom Zee met het nummer als titel Ma... Dit wordt The National. Die waren vorig jaar nog op Rockwerter. We hebben een nieuw album afgeleverd. Dit staat erop. I need my girl. need my girl Remember when you lost your shit And drove the car into the garden You got out and said I'm sorry To the vines and no one saw it. I need my girl Ik van het podium staan. Of liever op. op The National and Trouble Will Find Me. Dat is de titel van het album dat afgelopen jaar uitkwam. En dit is dan daaruit de meest recente single. The National, I Need My Girl. En dit nummer is bekend geworden in een andere coverversie. Namelijk dat van de Rolling Stones. I got a little red rooster. Too lazy to crow for days. I got a little red rooster. Too lazy to crow for days. He keeps everything in the barnyard upset in every way. Dogs begin to bark. The hounds, the dogs begin to bark. The hounds begin to hound. Watch out, all you kinfolk! My little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens. Fighting among themselves Keeps all the hens Fighting among themselves He don't want no hen in the barnyard Laying eggs for nobody else Send him home said if you see my red rooster send them home I had no peace in the barnyard since my red rooster been gone Het is bekend van de Rolling Stones in de jaren 60. Hebben die daar in Nederland mee in de hitparade gestaan. Maar deze versie is iets ouder. Maar ook een cover, van origineel... Dat is uh, een versie die op naam staat van Howlin' Wolf. Die heeft dat dansen opgenomen in 1961. Maar het is uh, Willie Dixon. Willie Dixon die daar uiteindelijk voor getekend heeft... om het, uh, op de, om het te componeren. Dit Red Rooster, zoals het oorspronkelijkheden en later werd het dan uitgebracht onder de titel Little Red Rooster. Je hoorde de stem van Sam Cooke en dat brengt mij weer bij Otis Swedding, die diverse composities van uh, Sam Cooke heeft opgenomen. Just working on the Het is Redding, waarvan het deze week precies 46 jaar geleden is dat hij om het leven kwam met de nummer van Sam Cooke, waarvan het deze week precies 49 jaar geleden is dat hij om het leven kwam. Je hoort het nummer The Chain Gang. En dit is nieuw, speksplinten nieuw. En er komt nog veel meer van hem uit als 2014 al ruimschoots is begonnen. En dit is als voorlopige single ervan. High Hope City, Bruce Springsteen. Monday morning runs Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies, will it? Won't take much to kill a loving and smile. And every mother with a baby crying in her arms saying, Give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love. Give me peace Don't you know these days you pay for everything We'll Good chance. Het is even wennen. Deze nieuwe single van Bruce Springsteen. Maar dat blijken dan uiteindelijk wel de beste nummers te zijn. Die nummers waar je aan moet wennen. En dit was er dan zo eentje High Hopes, Bruce Springsteen. Het is in zover een nieuw nummer dat het opnieuw is opgenomen. Want het is al eerder verschenen op een LP met allemaal demotracks erop. Maar nu is het dan verder uitgewerkt. Het is afgelopen zomer opgenomen in Australië. En meer van dit soort repertoire van songs die die al ergens had liggen en in het verleden weinig meegedaan heeft. Die zijn opnieuw opgenomen. En dat komt allemaal in het nieuwe jaar in 2014 op de de bos hoorde hier in de nacht ging dan dus duidelijk. Een fragment uit speakers met koppen van afgelopen zaterdag een cabaret gedeelte met onder andere Dolph Jansen daarin. Maar eerst even deze uit de jaren 50, eind jaren 50. The King. Gevangniswezen. Het gevangeniswezen is deze week aan het reorganiseren en dat blijkt nogal chaotisch van start te zijn gegaan. Uh, vakbond Avocado maakt zich uh, zorgen over de veiligheid van de penitentiaire inrichtingen. Wat is er allemaal aan de hand? Aan tafel is aangeschoven gevangenisdirecteur Ed Meijer. Meneer Meijer, welkom. Dankjewel. Um, wat bent u precies aan het doen op dit moment in de gevangenis? Op dit moment zijn wij aan het reorganiseren. Ja, dat, dat, dat zei ik al, maar wat, wat, wat, wat houdt dat in? Dat houdt in, Dolf. Dat je hebt een organisatie. Daar begin je mee. Dus er is al een keer iets georganiseerd. Anders kun je het feitelijk ook niet reorganiseren. Want dat is wat wij nou aan het doen zijn. Wij zijn het aan het reë, dus aan het, aan het herorganiseren eigenlijk. Zo simpel is het eigenlijk. Maar hoe zeg ik dat nou? Uh, uh, nou, kijk, een zwager van mij die organiseert altijd een Een Zwager? Nou, iedere zomer weer, 21 juli, ligt er weer zo'n uitnodiging in de bus. Vraag me niet waarom, maar dat doet hij. Ja, ik weet wel waarom. Ik weet donderst goed waarom hij dat doet, maar daar gaat het nou niet over. Nee, even to the point misschien. To the point? Ja. Dat is goed, dat doet hij, omdat hij dan kan laten zien aan nee. nou, familie en vrienden. Kijk eens hoe goed ik kan kleiduip schieten. Oh, ik ben zo goed in kleiduip schieten. Want dat kan hij, ja, maar voor de rest kan hij geen flikker. De gevangenis. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Er zit geen kwaad in, maar het is gewoon een luie, ingenomen flikker. Ja, oké. Okay. Wat gaat u doen? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Ik denk dat ik er volgend jaar weer bij ben. maar Hij is wel met mijn zus. Dus ja, die wil ik wel blijven zien. Meneer Meijer, ik ben even helemaal klaar met uw zwager... als u niet erg vindt. Nou, anders ik wel. Al jaren. Je moet gewoon netjes met Andermans spullen omgaan. Klaar. En dat vind ik niet alleen. Je moet en Mias vragen. We krijgen een verhaal. Die zijn mijn partij spullen kwijt en die kerel. Tuurlijk mag je iets lenen. Maar dan breng je het wel netjes terug. Meneer Meijer. Meneer Jansen, is het misschien mogelijk om even helemaal opnieuw te beginnen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Er is ontiekelijk veel gebeurd in nee. het verleden. Dus voor mij denk ik niet. Of is hij hier? Is hij hier? Want als hij hier is en het is zijn initiatief... dan is het een ander verhaal. Meneer Meijer... Want dan zet hij de eerste stap en daar heb ik respect voor. Ja. Voor mij heeft de deur altijd op een kier gestaan. Dus als hij hier is, dan vlieg ik meer hier ten overstaan... van al deze mensen in zijn armen. Dan meen U ik serieus. Uw zwager is hier niet. Oké, okay, die incasseer ik even. Die geef ik even een plaatje... Meneer Meijer, luister even naar mij. Is mijn zus er wel of niet? Uw zus is er ook niet. Ook niet, oké. Okay. Dat doet even zeer. Men, meneer dat Meijer. Doet even zeer. Kijk, dat mijn zwager hier niet is, oké. Okay. Uh, dat doen we niet zoveel. Maar dat mijn zus hier nou niet is, dat begrijp ik niet. Zijn mijn ouders er wel of niet? Voor zover ik weet niet. Zo. So. <laughs> mijn kinderen? Nee. De jongste ook niet. Er is niemand van uw familie of vrienden hier aanwezig. Nou, lekker zo vlak voor de feestdagen. Meneer mij, ik ga afronden en misschien is het een idee als u uh, ja, volgende week weer komt of iets. Nou, ik weet niet wie jij van plan bent, maar als ik hier volgende week tegenover Bert van Leeuwen zit met zijn verzoenende harses, dan zullen we eens kijken wie je familiekampioen Kleiduif-schieten is. Tot ziens. Dank u wel. <applacht> Son, I have to say no That girl is your sister But your mama don't know Who is me Shaman Your no, mama don't know Whoa, it's me Shame and scandal in the family Whoa, it's me Shame and scandal in the family He went to his mama and covered his head He told his mama what his papa has said His mama, she laughed, she said, go man, go Your daddy, but your daddy don't know. Whoa, is me shame and scandal in de familie? Is me shame and scandal in Dat is nou wat je noemt. een one-hit-wonder. Uit Puerto Rico kwam die Sean Elliot, 1965 had hij een hele grote hit met dit shame and scandal in the family. Daarvoor hoorde je Dolph Jansen en anderen uit het cabaretgedeelte van Speakers met koppen van afgelopen zaterdag. En die werd weer voorafgegaan door The King Elvis, opgenomen in september 1957, wat je kan horen. En dat was dan de Jailhouse Walk. Zo een hoek Thijssen met het laatste nieuws tot die tijd uit België. I'm <laughs> Content and Reflection, dat is dan de titel van het jongste album van Hoeve Vonk. En die komen dus uit België. Dadelijk hoor je Otis Redding.